11 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Europese lidstaten zijn niet verplicht om een visum te geven... aan vluchtelingen die in eigen land ernstig gevaar lopen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie zojuist beslist. De uitspraak is een opsteker voor de Belgische staatssecretaris van Justitie, Franke. Die had de zaak bij het hof aangespannen... samen met 14 andere Europese landen, waaronder Nederland. Aanleiding was een gezin in België... dat een Syrisch gezin had uitgenodigd naar België te komen... De staatssecretaris weigerde een visum te verlenen, ook nadat een lagere rechter hem daartoe had gedwongen. Het Europees Hof heeft hem nu in het gelijk gesteld. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil liever onderdeel zijn van de coalitie dan het beleid van een nieuwe regering steunen als gedoogpartij. Hij vindt het belangrijk dat een nieuw kabinet in beide kamers een meerderheid heeft, zei hij vanmorgen in het NOS Radio 1-journaal. De ChristenUnie heeft het kabinet Rutte II de afgelopen jaren verschillende keren aan een meerderheid geholpen. In Amsterdam-Noord woedt een zeer grote brand in een autobedrijf. De rookpluim is bijna in de hele stad te zien. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Volgens AT5 zit naast het autobedrijf een leverancier van schoonmaakproducten. Of bij de brand gevaarlijke concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen... kan de brandweer nog niet zeggen. De kinderen van de 100.000 asielzoekers uit landen als Irak, Joegoslavië en Iran... die in de tweede helft van de jaren 90 naar Nederland kwamen... zijn goed geïntegreerd... Ondanks het korte verblijf van hun ouders, ouders in Nederland doen deze kinderen het goed op school. Dat Blijkt uit een publicatie van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum. Er zijn ook dingen die minder gaan. Zo komt werkloosheid en sociaal isolement bij deze groep asielmigranten vaak voor. Vooral bij ouderen. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar nog een buitje. Het wordt vanmiddag een graad of vijf.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 Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal Kleine kokette, Katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekempjes over je schouder Je ma ziet het toch niet eens kom Kleine de Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog heel even Een glimp van je wipneusje zien morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hakjes tik op de stoep. Korte rok met nauwe koek, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen taal. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder. Je ma ziet de tong die de dus schoon kleine kokette Katinka. Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog je leven, een glimp van je witte dus zien. Een keertje om, stiekem over je schouder. Je maan ziet de dus komt niet dus kom. kleine kokette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog je lieven, Een glimp van je wim dus je zien. La la la la la. Love Het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 Zo goed, zij al, laat me dan maar doen. Toen vader met moeder een uur was getrouwd. Net in de winter, oh wat hadden ze het koud? JP was er nog in die dagen niet bij. En daarom sta ik hier, omdat mama zei.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 Summer, summer, summer, lama and Lama and thumb at you. Lamb you. you.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 the dog. Want zit maar in die Mijn toosje lief, met jouw mooie blonde haar, Twee rode bloesjes, één op iedere bank Ik wil met jou, op de veerbond gaan varen Als man en vrouw, mijn heer. Zekere dag, vertelde Toosje wat ze van mij vond. Ging naar haar vader, vroeg hem om haar hand. Nu werk ik samen met haar op de veelbond. Vaar met mijn Toosje naar. Zo lief, met jouw mooie bloemde haar. Twee rode bloosjes, één op iedere wand. Ik wil met jou op de veerbond gaan vallen. Gaan varen, als man en vrouw. Mijn hele leven lang. Als man en vrouw. Mijn hele leven lang. Ja, dat waren de havenzangers met toosje van de Vierpond en daarvoor Olga Lovina met intirol. En de volgende formatie.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 Historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Twee kleine sterren zijn de lichtjes in je oor. Let's make plain mistakes.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 Hippo Potamus. En in 1957 speelde hij naast Fred Astaire in de film Sil Stalking en in de film Wasp End. En van Astaire kreeg Zonneveld de Genius Penning. Na de dood van Zonneveld schonk Huub Jansen deze aan Jos Brink. U hoort nu Wim Zonneveld met het leuke nummer Katootje. Ik ben het katootje naar de botenmarkt gegaan, naar de botenmarkt gegaan. maken wat ze wil, ze wil maken. Ze valt, ze maken van, van, van boter een dominee, een dominee, pardon. In de karak, in de karak, de domini, In de karak, in de karak, de dominee. Een domi dominee, een domi -dominee, En Kom er binnen, zij de Kom er binnen, kom er binnen, zij In de kark in de kark, zij de dominee. In de kark in de kark, zij de Een dominee, een dominee, en mijn domi, domi, zuster die, heet die In de karak, in de karak, in de karak, Een dominee, een dominee, en, en mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, die, die. En mijn zuster, die, die. En ze maakt je vanmond er een kastelein. Een kastelein, Bartels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zijn je pakken, zij je pakken, zijn het overheks. Zij je pakken, zij je pakken, zijn het overheks. Binnen, kom er binnen, Kom er binnen, kom er binnen, de In de karak, in de karak, ik de dominee. In de karak in de karak, ik de dominee. Een dominee, een dominee, hebben zeester En ze maakten van boter een baroness, een baroness portoos. En de zwitte, en de zwijter, zijn de baroness. En de zwitte, en de zwijter, zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zij de toverhex. je pakken, zijn je pakken, zij toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavevrouw. In de kinderkarak, in de dominie. Kinderkarak, kinderkarak, zij de dominie. Andomie, dominie, andomie, dominie, hebben zuster niet het kind, hebben zuster niet. I'm gonna go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 Zijn de mensen gelijk en tevreden? Daarin dat klein...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 Eén kant klikken, kippen, die klap op de trap. Oh ja, de muizen die hebben het vee naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.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 Tot het kind door de kant.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 We hebben het altijd zo gedaan. Laat, laat, laat mijn eigen Ja, dat was Ramses Safi met Lapen. Me. En daarvoor de zangeres zonder naam het Ach, Vaderlief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 Waarom hebben blauwe ogen mij betrokken? Blauwe ogen, mij waar Waarom zijn mijn mooiste dromen nu vervlogen? Blauwe ogen, bleven mij niet trouw.